10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Werkloos aan de slag als stratenmaker in Twente als tegenprestatie bij hun uitkering. Straks in Goedemorgen Nederland eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. De politie heeft een verdachte opgepakt van de inbraak... in het huis van Russisch ambassadepersoneel in Den Haag. Het is een 43-jarige veelpleger. Het huis is geen diplomatieke vestiging... dus liepen medewerkers van de ambassade. De inbraak kwam op het moment dat de spanning... tussen Nederland en Rusland opliep... naar de arrestatie van de Russische diplomaat Borodin... de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou... en de rechtszaak in Rusland tegen actievoerders van Greenpeace. In Amsterdam is een politieagent in burger neergestoken. Hij was aan het werk op de Eiburglaan toen iemand hem in zijn hals stak. De agent ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. De politie. Hij was uh, inderdaad in burgerkleding uh, aan het werk. En uh, over, uh, over de precieze opdracht die hij had kan ik, uh, kan ik verder geen mededeling over doen. In verband met de steekpartij heeft de politie bij een daklozenopvang in Amsterdam een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding raakten een agent en de verdachte licht gewond. Bijna de helft van de medewerkers in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen zegt structureel over te werken. In verpleeghuizen wordt bijvoorbeeld bijna acht uur meer gewerkt dan in het contract is vastgelegd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Apfacabo FNV onder ruim 4600 medewerkers in de zorg. Volgens de vakbond heeft de verhoogde werkdruk gevolgen. Zij zeggen dat de kwaliteit van hun werk afneemt en dat zit hem in het werkplezier en dat zit hem in hogere werkdruk. Maar misschien nog wel erger, zij zeggen ook dat het leidt tot grote problemen uh, in de kwaliteit van zorg. Dus de zorg die zij kunnen verlenen aan hun cliënten, uh, daarvan zegt bijvoorbeeld 21% nou die is ronduit slecht. De medewerkers klagen over het ontbreken van een vast wekelijks werkrooster en over gebroken en versnipperde diensten. Door bijwerkingen van het medicijn Diane 35 zijn mogelijk 27 Nederlandse vrouwen overleden. Dat zegt LAREP, het instituut waar alle bijwerkingen van medicijnen gemeld moeten worden. Vanavond in het televisieprogramma Zembla. Diane 35 is een middel tegen acne, maar werd vooral gebruikt als anticonceptiepil. Tot nu toe werden 18 sterfgevallen in verband gebracht met die pil. Alle sterfgevallen kwamen pas aan het licht na media-aandacht. Vrijwel alle meldingen kwamen van nabestaanden. En dat is opvallend, omdat alle artsen en apothekers wettelijk verplicht zijn ernstige bijwerkingen te melden. Dat gebeurt dus nauwelijks. Bij het blussen van de bosbranden in de buurt van Sydney is een blusvliegtuig neergestort. Voor het leven van de piloot wordt gevreesd. De piloot is inmiddels omgekomen. Het toestel stortte neer in een nationaal park en veroorzaakte een nieuwe brand. Door die brand is het vliegtuigje moeilijk te bereiken. In het gebied New South Wales woeden nog tientallen branden. Het weer droog en flink wat zon. De wind neemt af en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen in de loop van de dag regen en veel wind. Het wordt 15 tot 18 graden. En ook in het weekend wisselvallig en een graad of 15. Verkeersinformatie Dennis. Het is herfstvakantie hoor. Ja, dat weet ik. Maar dat, dat, dat maakt voor ongelukken niks uit, blijkbaar. Want op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... staat bij Muiden 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam... voor het knooppunt Koenplein staat 2 kilometer... De N7 of de A7 ben ik bijna vergeten, richting Heerenveen. Bij Groningen is er vanochtend een ongeluk gebeurd. Tussen knoop, knoop met Euvelgunnen en Euroborg is de weg... nog een half uurtje afgesloten volgens Rijkswaterstaat. En op de A9, tot slot vanuit Alkmaar naar Amstelveen... staat tussen Haarlem-Zuid en Badenverdorp vijf kilometer. Dankjewel Dennis. Zometeen hebben we contact met het mar marinevragat, zijn er majesteits Johan de Wit. Want aan boord van dat schip gaat straks de Nederlandse première... van start van de nieuwe film van Tom Hanks. En die gaat over piraterij. Blijf bij ons.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Gemeente zet werklozen aan het werk als stratenmaker. De nieuwe film van Tom Hanks beleeft zijn Nederlandse première op het marineschip. Zijner Majesteits Johan de Wit. Roemenen volgen in hun thuisland alvast een cursus Nederlands. om hier straks goed beslagen ten ijs aan de slag te gaan. Oh, daar ben ik erg blij mee. Bedankt. <laughs> Belooft veel. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De gemeente Twente de rand, dames en heren, zet werklozen in als stratenmaker. De werkzoekenden doen dat met behoud van een uitkering. De wethouder daar is Jan Binnenmars. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkeman. Die mensen uh, uh, die hebben een uitkering en moeten dan in ruil voor die uitkering aan de slag als stratenmaker? De mensen hebben inderdaad een uitkering en moeten niet in ruil voor. Uh, het is niet een tegenprestatie voor die uitkering en ze gaan ook niet aan de slag als uh, volleerd stratenmaker. Want ze, de mensen uit deze bak die uh, voor deze plekken in aanmerking uh, gekomen zijn, die uh, gaan dat vak leren omdat ze dat zelf uh, hen zelf een heel leuk vak lijkt. ja. Maar is het niet zo dat er al heel veel ZZP'ers die stratenmakers zijn langs de kant staan in de regio bij u? En dat uh, die gewoon kunnen worden ingehuurd, waardoor die mensen aan het werk blijven? Ja, dat, uh, ja, dat klopt. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat uh, het werk wat wij in principe uh, uitbesteden aan ZZP'ers of aan de reguliere stratenmakersbedrijven. Ook als gemeente trekken we daar dit jaar uh, zo'n 1,3 miljoen extra voor uit voor achterstallig wegenonderhoud. Wat we gewoon bij bedrijven in ZZP'ers weg gaan zetten. De klus is die, uh, die voor deze mensen uh, die nu dit Project gaan draaien, uit gaan voeren. zijn, uh, moet u zich voorstellen, onderhoud aan voetpaten, trottoirs, losliggende tegels. Dat zijn ja. kleine klusjes waar ja. in principe geen aanbestedingstraject voor de reguliere bedrijven afzet. zit. Dat zijn werkzaamheden die normaal niet, zeker niet aanbesteed uh, zouden gaan worden. Nou ja, de, normaal gesproken heb je toch de normale reguliere stratenmakers die dan de stoep weer gaan repareren, of niet? Nee, of, of, of, of heb je eigen mensen van de, je eigen mensen van de buitendienst. Dus dat is werk wat niet automatisch uh, doorschuift naar reguliere bedrijven natuurlijk zelf ook daar een rol in. Ja. En bovendien hebben we ook gedacht van, we doen heel vaak als het gaat om werkzoekenden een beroep op bedrijven en uh, op de horeca en op de detailhandel. En we, Eigenlijk zijn we natuurlijk als gemeente ook een soort bedrijf. We hebben gezegd van nou, ook wij zouden zelf eens moeten kijken, hebben wij nu zaken waar, waarin wij zelf ook mensen ja. kunnen toeleiden naar regulier werk. Want aan deze plekken zit uh, begeleiding uh, aan vast... ...door een gediplomeerde straat te maken van onze eigen uh, buitendienst. Ja. Er zit een scholingsprogramma aangekoppeld... Ja. ...en de bedoeling is dat ze uit gaan stromen naar een reguliere baan. Ja, maar juist in deze sector zijn uh, er geen banen te vinden. Ja, maar het betekent niet dat dat in de toekomst ook zo zal blijven. We mogen toch aan, uh, ervan uitgaan dat de recessie niet eeuwig gaat duren. Je moet natuurlijk wel op, op je toekomst voorbereid zijn. Ja, maar is het ook niet zo, in alle eerlijkheid, dat u denkt... nou ja, die uitkering moeten we toch betalen... Uh, dan huren we goedkoop die mensen in, namelijk gratis... want die uitkering moeten we toch al uh, betalen... en dan maken ze in de tussentijd de stoep? Nee, dat is in dit geval absoluut niet bij dit project de afweging geweest voor alle helderheid. Ja. We hebben op een gegeven moment ge ge klachten kregen wij van bijvoorbeeld van onze inwoners. Inderdaad, van die hele kleine, kleine irritatietjes op een trottoir, eh, op de weg naar school met eh, mensen met een rollator, kinderen, uh, ouders met kleine kinderen, buggies, kinderwagens. Dat, mm. dat soort kleine klusjes, daar moet u aan denken. En we hebben gewoon in onze bak, in onze gekeken van zijn er mensen die, uh, die daar affiniteit mee hebben, zijn er zijn ja. gesprekken mee gevoerd. Mensen moeten het de wel mensen, willen. Het is, het is het, op basis van vrijwilligheid. Het is absoluut op basis van vrijwilligheid. En ja. de mensen zijn dus zelf enthousiast. Er zijn gesprekken meegevoerd. Ja. En uh, op basis van vrijwilligheid zijn ze nu aan de slag. En ja. ze zijn echt enthousiast. Nou kent u ook de kritiek, want de grootste partij bij u in de gemeenteraad uh, is uh, gemeente Belangen Twente Rand. En uh, die ja. partij is bang dat u hiermee de werkgelegenheid afbreekt. Met andere woorden, verdringing, zoals dat heet. Ja, nou, met, met, met alle respect voor dat standpunt. Eh, verdringing is hiervan geen, geen sprake, nogmaals, van het werk eh, wat ik nu net bedoelde. Die kleine klusjes, dat zouden we normaal niet aanbesteed hebben. En als het gaat over werkgelegenheid, nou, dan durf ik onze eigen gemeente het beste een hele grote pluim te geven. Als ik kijk wat wij nu in deze tijden aan grote projecten realiseren. We gaan deze maand nog starten met een activiteitencentrum, eh, wat hier ook door, eh, door lokale bedrijven gerealiseerd gaat worden. Ja. Nou, dat is een bedrag van 5 miljoen, een, een project. We de school gaan we zijn we aan het bouwen in ja. een van onze kennis. Met andere woorden, in u zegt met zoveel weg. woorden: we investeren ook genoeg waar uh, de normale uh, bouwvakkers uh, bij ja, betrokken worden. Ja, zeker. Blijf zeker. even hangen als u wilt. We gaan naar uh, ja, Ruud, Ruud Kuin, die is vicevoorzitter van de FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, het argument van verdringing is dus van tafel. Terwijl ik ook uit uh, uw kringen hoorde dat hier sprake van zou zijn, maar u hebt net het antwoord gehoord. Uh, dus dat is onzin. Ja, toch hoorde ik de wet haar ook zeggen dat het door uh, gemeenteambtenaren... of geme medewerkers van de gemeente wordt gedaan, het, uh, dat soort klussen. Dat lijkt me ook uh, normaal. Ik denk niet dat in deze gemeente jarenlang die stoeptegels uh, verkeerd blijven liggen. Dus dat werk moet gebeuren, dus die sprake van verdringing. En het belangrijkste is denk ik, dat zal iedereen begrijpen... als er sprake is van werk, dan moet dat ook loon, moet er gewoon betaald worden. Ja, maar die mensen krijgen een uitkering. Het is op basis van vrijwilligheid. Uh, anders wordt die stoep niet gerepareerd. Ja, vrijwilligheid. Vrijwilligheid is denk ik relatief in deze situatie. Mensen, Hoezo? Uh, uh, ja, die mensen zitten in een afhankelijke positie. En er is toch een dreiging van dat ze anders worden aangepakt, worden gekort of wat dan ook. Dat horen dat we vaak genoeg. Nou ja, iemand met een bijstandsuitkering kan toch niet worden gekort verder? Zeker wel. Zeker wel. Ja, ja dat gebeurt vaak, ja. Nou ja, kijk, er hoort de plicht bij om werk te zoeken. Dat hebben we namelijk met z'n allen afgesproken in dit land. Dat klopt. Dat klopt. En dat doen mensen ook. Ja. Dat doen mensen ook. En dit, maar dit is wat anders. Hier wordt in feite uh, werk wat er is. Wordt, uh, er wordt mensen met een uitkering op ingezet. En ja, stelt u zich voor dat uw werk straks voor een zegt wordt overgenomen... met bouwen van een uitkering. Dat, dat zal toch niet zeg maar, de, de nieuwe situatie moeten zijn. We hebben 700.000 uh, mensen die op zoek zijn naar werk. En dit kan niet de oplossing zijn. Nee. Meneer Binnenmaars? Ja? Bent u er nog? Jazeker, zeker. zeker. Hebt u het uh, verhaal van Ruud Kuin gehoord? Dit kan niet ja. de oplossing zijn. Er zitten mensen gewoon te wachten op werk. Uh, en, en dan gaat u daar goedkoper uh, mensen neerzetten die een uitkering hebben. Nou, ik, ik, ik heb inderdaad het, het, het verhaal gehoord en ik wil met klem ontkennen. Uh, de suggestie die hier nu weer wordt gewekt is dat wij mensen onder druk zetten, dat wij mensen dwingen om dit te gaan doen, is in dit geval volstrekt geen sprake van. De, de mensen die in dit project nu de, meedraaien doen dat op basis van vrijwilligheid en die willen in principe ook uitstromen naar een betaald werk in deze branche. Dus en het feit van verdringing. Ik heb nog een keer aangegeven: we zetten 1,3 miljoen uh, euro dit jaar in voor achterstallig onderhoud wegen. En dat zij wordt gewoon als regulier werk weggezet. Ja. En deze kleine klusjes worden voor een deel... inderdaad door onze eigen mensen in, in, uh, opgelost. Maar dit is natuurlijk een prima uh, stageplek. Te, prima werkervaring om uh, ervaring op te doen... voor de branche waar, waar je graag uit wil stromen. Meneer Kuin, dat is oh, toch ook, je ook je zo. Je hebt, mooi, je hebt mooi de gelegenheid om, uh, om te leren... hoe je een stoep repareert. Uh, en het gaat niet ten koste van de grote onderhoudskwesties... Uh, in die gemeente, want die worden gewoon nog uh, aanbesteed. De is dun, hoor. Wat wij van belang vinden die uh, inderdaad, dat soort te kunnen als het gaat om een leertraject. Dus er moet duidelijke sprake zijn van begeleiding. Ja. Het moet niet te lang duren, want dan, dan, dan wordt het de scheidslijn te dun en, en gaat het op normaal werk leiden. En dan moet er moet uitzicht zijn op een baan. En ik denk ja, dat... Maar daar kan de, de, de overheid kaas, niet voor zorgen, dat, moet doen. Doen. dat weet u ook. Daar moet eerst de economie voor aantrekken, toch? Ja, en dat betekent dat er meer koopkracht moet worden gegeven, zodat er bestedingen op kan komen. Dat is waar de SNV voor is. Ja. Ja, goed, dat, dat, dat verhaal kennen we. Het gaat hier ja. om het opdoen van werkervaring. U bent het niet eens, dat is wel duidelijk. Maar ik dank u zeer allebei voor het toelichten van uw standpunt. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren... zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk dat vanaf 1 januari in Nederland overspoeld zal worden... de dijken staan op breken. Deze week in Karo. Goedemorgen Nederland. Ik hoop dat het nog even weg blijft. Help. Ja, nou, nou, nou. Maar ik vrees het ergste. De Roemenen komen... Ja, terwijl in Roemenië, dames en heren, werknemers zich voorbereiden op een mogelijk vertrek naar ons land... is hier de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken druk bezig om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Hoort u in een bijdrage van verslaggever Martijn Gimies. Bakkerijmuseum, de oude bakkerij. Het lekkerste museum van Nederland. Uh -huh. um, open. Dit is de Roemeense uh, Tsendinaki. Uh, Ze is verpleegster en gaat binnenkort in Nederland werken. In haar thuisland oefent ze met reclame-teksten alvast op het Nederlands. En uh, uh, uh, gesloten op feestdagen. Sandy prijs... wil in Nederland aan de slag via een uitzendbureau. dat speciaal voor Nederlandse bedrijven Roemenen recruteert. Adriana Banetscu is manager bij dat uitzendbureau. dat de laatste tijd op behoorlijk wat extra belangstelling kan rekenen. Ja, de laatste uh, tijd kreeg ik heel veel telefoons en aanmeldingen van uh, mensen. Ik kreeg een uh, aanmelding van mensen uh, die overal in Roemenië. zitten, dus niet uh, mensen alleen van uh, Cluj-Napoca. Uh, ja, ze willen graag naar uh, Nederland. Uh, de laatste tijd heel veel uh, telefoons gehad, uh, vooral mensen die geïnteresseerd in de zorgsector. Verpleegkundigen, heel veel verpleegkundigen hadden gebeld. Maar ook mensen met technische specialisatie. Ook mensen die graag in de logistiek zouden willen. Nou, dus Zij weten dat we een uh, Nederlands-Romeins-Uizendbureau zijn. En ze bellen gewoon om te vragen wat hun kansen zijn. Even weer terug naar Sandy. Waarom wil je eigenlijk in Nederland aan de slag? Omdat uh, daar ik kan uh, nieuwe opvaringen gaan doen. Um, en daar... Um, kan ik nieuwe mensen te moeten en te maken nieuwe um, vrienden. In Nederland komen werken om vrienden te maken. Volgens Adriana Banescu is er ook nog een andere belangrijke motivatie... om hier te komen werken. Ik denk dat uh, de grootste motivatie is toch uh, het salaris is. Dat denk ik, dat merk ik tenminste. Want uh, die zijn echt, uh, mensen zijn heel gespecialiseerd in hun vak... En dat is de grootste motivatie, denk ik. Meer geld. In Nederland vindt Sandy al gauw het dubbele van wat ze in Roemenië kan verdienen. Dat weten Nederlandse werkgevers ook. En dus proberen sommige, met name lager opgeleide arbeidsmigranten, voor een prikkie in te huren. Merkt ook Maarten de Bruin van WorkSupport. Een uitzendbureau dat zich vooral richt op Poolse werknemers. We komen wel in de markt tegen dat we problemen hebben om bij klanten binnen te komen omdat er tarieven aangeboden worden die onze kostprijs niet dekken, daar hebben we mee te maken. Ja, dus dan gaat u naar een klant en zegt u: Van nou, dit is het absolute minimum wat u, u kan bieden, want anders moet ik er zelf op toeleggen. En dan zegt die klant: ja, maar Ik heb hier iemand anders, je kan het toch goedkoper. Ja, dat klopt. Uh, maar goedkoper kan zijn een paar dubbeltjes, nou, dat kan altijd natuurlijk, uh, maar het kan ook wel eens euro's schelen. En op het moment dat het echt euro's gaat schelen, dan hebben wij het idee van ja, maar goed. Dit kunnen wij voor de, dat is, dat, daar dekken we de loonkosten niet eens mee. Dus dat kan gewoon niet. Als je als uitzendbureau het vermoeden hebt dat je wordt weggeconcureerd door een malafide collega... die dus minder betaalt dan het wettelijk minimumloon, kun je bellen met een kliklijn. Goedemiddag. Welkom bij de inspectie SZW. Wilt u een signaal afgeven, een wantoestand met een uitzendbureau of een klacht melden... Uh, ja, daar zijn we toch wat voorzichtig mee. Uh, we hebben wel eens melding gemaakt, maar uh, het is niet de procedure dat we alles wat we tegenkomen, maar direct melden. Ja, weet je, dan kom je toch op klikken terecht en daar zijn we toch wat voorzichtig mee. Waarom? Ja, waarom? Uh, klikken in de markt is natuurlijk, brengt toch ook wel bepaalde risico's met zich mee. Hè? Uh, je bent toch één sector die met Poolse medewerkers werkt en. Uh, ik denk dat er meer verantwoording ligt bij de inlenende partij die weet dat die Polen onderbetaald wordt dat ik moet gaan klikken bij het ministerie. De aanpak van Malafide uit zijn bureaus is een groot punt van aandacht bij minister Asscher van Sociale Zaken. Op de arbeidsmigranten top, die begin vorige maand werd gehouden, heeft hij daarom afspraken gemaakt. We hebben vandaag afgesproken dat de Nederlandse supermarkt samen met Land en Tuinbouw alleen nog maar producten afnemen bij boeren die kunnen laten zien dat ze mensen netjes betalen, zodat je ook die enorme druk die nu op de bedrijven, op de boeren, op de werknemers wordt uitgeoefend... om altijd maar goedkoper te gaan, dat je die gaat keren. Uitzendbureaus die zich niet houden aan de regels worden zwaar gestraft. Zo werd er de afgelopen anderhalf jaar voor ruim 90 miljoen euro... aan boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus. In de sector waar verpleegster Sandy aan de slag wil gaan... is het probleem van malafide uitzendbureaus wat minder aanwezig. Daar is een belangrijk punt van aandacht de Nederlandse taal. Maar daar wordt in Roemenië alvast hard aan gewerkt. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, daar ben ik erg blij mee. Bedankt. Het is natuurlijk fijn dat Sandy straks vloeiend Nederlands spreekt. Maar is er hier eigenlijk wel voldoende werk voor haar? Wij hebben ons geconcentreerd op de Poolse medewerkers. We kunnen genoeg Polen krijgen. Dus we zien niet direct de noodzaak in om uh, met Bulgaren of Roemenen te werken. Daarover meer. Morgen in... Help de Roemenen komen. Morgen de laatste bijdrage van Martijn Grimes in deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom... via Goedemorgen Nederland, het karo.nl. Straks de Nederlandse première van de nieuwe film van Tom Hanks... aan boord van het marineschip zijn er Majesteits Johan de Wit. Maar eerst het ochtendhumeur. Hier is Hanks Spaan. Nog even over...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 Op de hoge, hoge daken rijdt Sint-Nicolaas met zijn knecht. Die knecht zit mooi op een paard. Welke slaaf kan dat zeggen? Wil je weten, lieve kinderen, wat hij tot zijn knechtje zegt? Kijk eens even, beste Piet, of je ook stoute kinderen ziet. Wat een verantwoordelijkheid wordt daar aan Piet gegeven. Hij krijgt nota opsporingsbevoegdheid van Sinterklaas. Toch is Piet barmhartig... En dat kun je van Prem, Radak en Anerkenis... nu niet zeggen, die lelijk. Die zal nooit eens zingen... want al ben ik zwart als roet... ik meen het toch goed. Prem meent het helemaal niet goed. Weet je wat erg is? Mensen wie er ambitie het is... zich gediscrimineerd te voelen. Sommige vrouwen hebben dat ook. Die uit hun decolleté barstende ambitie. Nee, niet Angela Merkel. Een topwijf vind ik dat... Gisteren las ik dat de achtjarige dochter van een Duitse journalist hem vroeg. of in Duitsland een mannelijke bondskanselier mogelijk zou kunnen zijn. Zo stabiel is Angela Merkel. zo normaal is haar positie aan de top. Zonder dat vertoon van, van ambitie van een. van een. nou ja, van een Sylvana Simons dan maar. Weet je wat ik het meest geruststellende vind aan Zwarte Piet? Hij heeft totaal de ambitie niet om Sinterklaas te worden. <lacht> Henk Spael, morgen het ochtendumeur van Neil Gunnery. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit pour réussir, oh oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans, souvent, dans ma course contre le, contre le temps, mes amis, amis, amis, amis mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, j'ai couru, assoiffé, assoiffé, assoiffé obstiné, abstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en, en sacrifiant.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 Fier entre nous entre nous je, je vous j'ai fait ma vie mais il y a un mais. je donnerai ce que j'ai pas tout à fait pour retrouver mes, mes amis mes amours mes emmerdes. Mes relations ah vraiment relations, sont vraiment, très, très, bien bien haut bien placé, très, haut placé, bien décoré, très, très, décoré, influent, très, influent, bien bien bien très, très, très, très, très, donnant, très, très, très, très, gens bien, très, bien. Sérieux, très, bien. très, bien. ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout très, j'ai toujours le regret, de mes amis, mes amours, mes embelles.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 Ik weet dat ik je, le sait, que je jamais. Mijn mes amis, mijn mes amours, mes amour. Charles Navour, ik kom naar Nederland binnenkort met Mes Het is vier minuten voor half elf bij me, bijna, dames en heren. U luistert toch steeds naar de Karel op Radio 1. Oh I don't know. I don't know. I'm here with you. Every crew. One minute. I kill all your friends. One minute. Where is your crew? I don't know. I'm the captain. No, no, no. You're shoot somebody. You should shoot me! Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now fragment was dat van uh, Captain Phillips, de nieuwe film van Tom Hanks. Uh, première voor het marinepersoneel aan boord van zijn Majesteit Johan de Wit, letterlijk. Want de bemanning van dat fregat in Omaan kan dinsdag kijken naar de Nederlandse première van uh, die film. Vandaar dat u het fragment hoorde uh, alvast in een soort van voorpremière. Commandeur Peter Lenseling, goedemorgen. Goedemorgen. Uw Vanuit... Uh... De Golf van Oman. Vanaf de Golf van Oman. U voert het commando over de antipiraterijmissie operatie Atalanta van de Europese Unie. En u bent uiteraard aan boord van dat schip, Johan de Wit. Uh, u hebt de film nog niet gezien. Maar hoe bijzonder is het eigenlijk... dat die Nederlandse première aan boord van uw schip plaatsvindt? Nee, ik heb inderdaad de film nog niet gezien. Wel de trailer. En ik denk dat het zeer bijzonder is... dat de film in première gaat in Nederland. En tegelijkertijd aan boord van... De gegeven staat Johan de Wit gedurende onze logistieke stop in normaal. Hebt u een bioscoop aan boord dan? Die uh, wordt uh, hier gemaakt. We gaan stoelen neerzetten. We zorgen voor een uh, scherm en uh, een mooie, uh, mooie apparatuur. En dan denk ik dat we een uh, bioscoopgevoel kunnen creëren. Juist. Nou is de... In de hangar of op het helikopterdek. Juist. Nou is de Johan de Wit het EU-vlaggenschip... en actief in het kader van die anti-piratenberijmissie... bij de Hoeren van Afrika. En daar gaat die film uh, ook over. Uh, nou, U hebt hem nog niet gezien, wij ook niet. Uh, maar is dit ook iets wat de manschappen bij u aan boord uh, extra appreciëren... en uh, misschien ook het werk iets makkelijker maakt, of niet? Nou, dit wordt uh, zeer op prijs gesteld... omdat we natuurlijk hier al enige tijd in het gebied uh, uh, aanwezig zijn... En uh, piraterij uh, de missie is. En als er dan ook nog een keer een film over uh, piraterij uh, wordt uitgebracht, en de première kan worden gezien, dan kan ik u... Zeker dat de bemanning van het schip, maar ook mijn Europese stad... er zeer naar uitkijken. Even het verhaal van de film. De hoofdrol is dus in handen van Tom Hanks... en is gebaseerd op de gijzeldeming van een Amerikaans vrachtschip... door Somalische piraten in 2009. Waar de marine bij betrokken raakt, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Kapitein verlaat het schip, geeft zich over aan de piraten... om zijn eigen bemanning in het schip te beschermen... en wordt later bevrijd door mariniers. Nou, is de film al getoond aan sommige mariniers. Hebt u enig idee wat die daarvan vonden? Ik heb begrepen dat het een zeer uh, realistisch uh, film is. Uh, natuurlijk het waar gebeurde verhaal en uh, met name uh, de angst uh, die de gijzelaars hebben uh, als ze onder piraterij uh, dreiging zitten, dat die uh, zeer goed uh, in beeld is gebracht. Dat is wat ik er tot nu toe van heb begrepen. Juist, een uh, zeer realistisch film. Is dat ook een extra waardering voor uw werk daar eigenlijk? Nou, ik, uh, ik denk het wel, want uh, alhoewel we kunnen zeggen dat niet zo gek veel schepen meer gekaapt zijn, zijn we hier natuurlijk vooral bezig om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Nee. En onze aanwezigheid uh, wordt uh, ook gemotiveerd uh, als je dit soort films ziet van ja, hier gaat het om en wij moeten ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Goed, daar bent u elke dag mee bezig. De film gaat in de Nederlandse bioscopen op 21 november in première... maar er is dus een voorpremière Dinsdag, komende dinsdag, tegelijk met de vertoning aan boord van uw schip... te zien in Cinemac in Ede. Ik wens u veel plezier daar, aan boord met het inrichten van een tijdelijke bioscoop... en met het zien van die film. Hartelijk dank, en ik zie je uit naar een mooie film. En ik wens u een behouden vaart. Dank u wel dat u even aan de lijn wilde komen. Commandeur Peter Lenzelink was dat, die het commando hoort... over de antipiraterijmissie Operatie Atalanta van de Europese Unie. Einde van deze uitzending, want het is zo goed als half elf. En dus tijd om te schakelen met Jeroen Wielard voor zijn onderwerp in lijn 1. Jeroen, goeiemorgen. Hi Sven, de bus staat in Transvaalwijk. Goeie oude Haagse wijk. En ik kijk naar een gorilla boven een witte... Londense, Engelse taxi. Staat midden in het bedrijf van de behangkoning, John van Zweden. Behangkoning in de Premier League. Zo eet het boek dat vanmiddag wordt gepresenteerd... In, in het restaurant van Aventuria, de Vogelkelder aan de Kerkentuinenweg in Den Haag. Prachtig boek, John van Zweden, self 80 man personeel hier in deze behangzaak... En mede-eigenaar van Swansea. Clubliefde, daar gaat het over in de miljardenwereld van de betaalde voetbal. Zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal. Tegenover mij Jan van der Putten. De Duitse regering is onaangenaam verrast... door berichten dat de Amerikaanse inlichtingendienst... de mobiele telefoon van bondskanselier Merkel heeft afgeluisterd. Als dat waar is, is het een ernstige zaak... zei de Duitse minister de Mezière van Defensie. De Amerikanen zijn en blijven onze beste vrienden... maar we kunnen dan niet gewoon doen alsof er niets gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt van de inbraak... in het huis van Russisch ambassadepersoneel in Den Haag. Het is een 43-jarige veelpleger. Dat huis is geen diplomatieke vestiging. Er sliepen medewerkers van de ambassade. En die inbraak kwam net op het moment... dat de spanning tussen Nederland en Rusland opliep. De werkdruk in de zorg stijgt snel. Bijna de helft van de medewerkers in de thuiszorg en de verpleegverzorgingshuizen verzorgingshuizen zegt structureel over te werken. In verpleeghuizen wordt bijvoorbeeld bijna acht uur meer gewerkt dan in het contract is vastgelegd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Abfacabo FNV onder meer dan 4600 medewerkers in de zorg. En in Amsterdam is een politieagent in Burger neergestoken. Hij was aan het werk op de Eiburglaan toen iemand hem in zijn hals stak. Agent en uh, de, er is nog een man gearresteerd bij een dakloze opvang in Amsterdam. Een verdachte van die steekpartij. En daarbij zijn een agent en de verdachte licht gewond geraakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan. Ja. ja, het lijkt wel een domino spel de afgelopen weken met al die ongelukken, Dennis. Nou, het valt nu nog, uh, valt nu nog reuze mee, hoor. Er staat uh, file door een ongeluk op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer, de ook is dicht. En nog wat druk op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en het knopend Raasdorp, 2 kilometer. Dankjewel, Dennis, bij de ANWB. Hier nu, lijn 1 met Jeroen Wielaert. Dit is Radio 1. NTR lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit een heiligdom in de Transvaalwijk in Den Haag, dat voor niemand toegankelijk is. Een museum van een ado-supporter. Ik kijk naar rekken met. Shirts, ik kijk naar ordners, vol met programmaboekjes, andere dingen. En het laatste trainingspak van John van Zweden. Ton die, eh, 1975? Een oud eh, kwikpak, hartstikke mooi. Oranje, echt zo'n oude wets inderdaad, jaren 70. Met zo'n rit, eh, oranje dingen en, en eh, gewoon zo nog zo'n lekkere sloppenbroek. Ja, ja, mooi, hè? Heb jij ook aan zo'n sloppenbroek? Ja, die heb ik mijn hele leven aan een trainingsbroek. Maar dit is echt... De in sloppenbroek, <laughs> mooi, hè? Jij was gewoon de Ado supporter. Ja, ik ben nog steeds een Ado supporter. Ik was een Ado supporter, ben een Ado supporter, en dat zal ik altijd blijven. En... Achter het doel in Zuiderpark, daar is het begonnen met mijn vader in 1970, uh, ja, ik denk in begin 70e jaren. En uh, ja, mijn heilige team, waar het eigenlijk voor mij mee begonnen is, is het team uh, wat in 1975 won met Tonti, uh, de beker met Admans, Tonti, de Karlenweg, Kila, je kent ze wel. Achter de balie beneden zie je ook een foto van Tonti die scoort. Nee, Aad nee, sorry, Aad Mansfeld, ja. ja, Aad Mansfout. Ja, sorry, Aad Mansfout natuurlijk. Ja, Aad Mansfout die wedstrijd uit drie. Dat was die wedstrijd tegen West Ham. En dat was de derde penalty, die, de der, of de derde goal die hij maakte uit een penalty. En dat, ja, wat ik al zeg, Aad Mansfout is voor mij een, een, een heilig object. En ik vind dat een schitterende man. Veel te vroeg is die, is die overleden. En uh, ja, uit dat team, weet je, Lex Groenmaker, dat soort mensen. Ja, dat zijn voor mij, dat zijn voor mij uh, ja, schitterende mensen. Aadje, die scoort tegen een Engels club. Mooi was dat, hè? Tegen West Ham. En Lex, Lex scoorde die anderen. Ja, was prachtig. Het was 4,4-0 uh, uh, voor met de rust. En drie uh, koos van Aartje en een uh, van Lex. Clubliefde. Daar gaat het over in deze lijn 1. Verbondenheid. We zien het gewoon hier om ons heen. Uh, aan de shirts. Aan de foto's. Aan de schilderij van het oude Zuiderpark. Aan de bekers. Dat geldt voor een heleboel mensen. En natuurlijk ook de mensen... Gewoon de Welshmen in Swansea. Die hun club zomaar uit de kelder van het Engelse betaalde voetbal... heel hoog hebben zien komen door onder andere John. John van Zweden. Ja, ja, ja, ja. ik ben een van de, een van de zes uh, die geld in de club gestopt hebben toen het nodig was. Hoe lang is dat geleden? Het is, uh, in 2002 is dat, uh, is dat geweest. En ik was daar. Ik kwam natuurlijk al heel lang in Swansea. Ik heb daar ook heel veel vrienden zitten. En uh, dat is ook de reden dat ik, uh, dat ik het uh, gedaan heb. Uh, zonder na te denken. Th niet eens thuis uh, wat, uh, wat verteld, gewoon gedaan. En wel met het idee: van, nou ja, dat gaat mis. Want ik had niet het idee dat we met een klein bedrag. een club zouden kunnen, kunnen redden. Oh ja, het tegendeel is waar. De hele stad is achter de club gaan staan. En uh, we hebben een geweldig bestuur waar ik dan onder andere, onder andere in zit. We hebben een geweldige voorzitter. Ja, en we hebben die club uh, in de Premier League, sterker nog, in de, League, uh, in de Europa League gekregen. Hoe hoog was dat bedrag waar jij mee, mee aankwam als investering? 50.000 Engelse ponden. dus is 75.000 euro, dat was het ja. eigenlijk. We hebben het tegenwoordig over de miljoenen, miljoenen, miljoenen deals, bijvoorbeeld bij het verkopen van Vitesse, het verdriet van Arnhem. Maar uh, ik wil ook van de luisteraars weten hoe zij denken over uh, hoe clubliefde echt totaal of voor een groot deel ten ondergaat... in beursgenoteerde bedrijfsmatigheid van het betaalde voetbal. Uh, uh, hoe ze denken van uh, wat ze denken van zo'n John van Zweden die daar gewoon in Wales een club gewoon weer uit de drek trekt. 0800 1121. 0800 1121 is het nummer waarop u kunt meepraten. U kunt ook tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn 1 apenstaatje ntr.nl Ja, Engelse sfeer, in dit geval, uh, zal ik maar zeggen, de grandstand van Swansea. Ja, van Swansea. Hier zit je in het, uh, het Swansea-gedeelte, hier zo. Ja, mooi. Hoeveel uh, heb je daarvan meegemaakt? Gewoon als supporter, want dat, dat, zo ging het, hè, zo evolueerde Je was Ado-supporter en dan uit Transvaal zomaar eens even de weg uitstippelen naar alle Engelse stadions. Ja, ik heb alle, alle 96 Engelse stadions heb ik bezocht met een wedstrijd. Het was gewoon echt mijn passie, mijn hobby en mijn alles. Mijn kameraden gingen, gingen op stap en een biertje drinken in de kroeg in en achter de vrouwen. En ik heb dat in het begin niet gedaan. Ik bedoel, ik ben altijd uh, lekker vaak, zo vaak als mogelijk was de overstap gemaakt van Vlissingen naar Sheerness. Dat was de goedkoopste route om naar Engeland te komen. En er zoveel mogelijk wedstrijden zien. En in Nederland dan? Tuurlijk, ik probeer dan natuurlijk ook ADO zoveel mogelijk, te, alleen ja, op een gegeven moment ga je, ga je, ga je, ga je, het, ga je keuzes maken en dan ga je proberen zoveel mogelijk wedstrijden te zien. Ik ben altijd bij ook gebleven, ik bedoel nu, nu nog steeds, ik probeer uh, zoveel mogelijk wedstrijden van ADO uh, te bezoeken. En ik stippel echt mijn groetes uit, uh, wanneer ADO op zondag speelt en, en Swansie op zaterdag, dan zie ik ze allebei. En dan zit het op vrijdag en zaterdag, dan kan ik het zien. Alleen wanneer ze allebei op zaterdag spelen, dan heb ik meestal een probleem. We staan weer bij weer zo'n kledingrek. Uh, aan de andere kant een klein plankje met uh, miniatuurvoetballetjes. En uh, wat zien we hier? We zijn bij de cover van uh, wat is het? Een Swansea-programmabladje aangekomen. En daar staat de grote ster op. Een Spanjaard, Michu. Ja, dat is een geweldige gozer. Dat is, uh, die hebben wij, uh, even kijken, die hebben wij uh, twee jaar geleden gekocht. Anderhalf jaar geleden hebben we hem gekocht. Uh, van wie? Uh, van een Spaanse club, Valladolid. Uh, ik weet het nog eens uit mijn hoofd. En, uh, dat, uh, daar hebben we hem van gekocht. Was. Hij is met Michael Loudroep is die, is die gekomen. Ja, en dat is dus sterker geworden. Je hebt het eerste jaar heb hij daar als middenvelder 21, uh, 21 ingeschoppen in de Premier League. Ja, en dan heb je gelijk een uh, je gelijk natuurlijk een enorme, enorme waarde. En dan komen de kerels met koffertjes. Ja, dan als het goed gaat. Uh, kijk, uh, ik vind uh, dat is dus een van de dingen waarom de wereld uh, kapot gaat in die voetballerij. Kijk, uh, het, uh, al die grote rijke mensen die denken dat ze met geld alles kunnen kopen. En uh, bij ons is het zo, ze hebben een contract uh, bij ons en uh, wij hoeven niet te verkopen. Dus ja, al kom je dan met koffertjes geld uh, van 35, 40 miljoen aan, dan, uh, dan heb je pech. Uh, onze voorzitter houdt zijn poot stijf. Uh, en zolang we onze poot stijf kunnen houden, dan, uh, dan houden we die spelers lekker bij ons. En Michou wil ook bij jullie blijven? Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk sowieso geen andere keuze. Als wij zeggen nee, is nee. Maar goed, op het moment dat een speler op een gegeven moment zegt van ja, ik, ik, ik twijfel en weet uh, dat ik. Ze hebben toch de vrije markt, Bosman-arrest en zo. De, de, de, ze kunnen toch. Nee, nou, hij wat door elkaar heen. Alleen, dat geldt alleen natuurlijk als je, transfer, als je, als je uit uh, out of contract bent. Maar hij heeft gewoon nog een contract van een jaar of drie lopen. En uh, Michou heeft ook helemaal niet aangegeven dat hij weg wil. En wij willen hem helemaal niet verkopen. Alleen er zijn natuurlijk allerlei clubs die hem wel heel graag willen hebben. En dan met, met bedragen rinkelen dat je denkt: van ja, jongen, we hebben het allemaal over. En uh, ja, wij mijn voorzitter, uh, we hebben gewoon een geweldige voorstel die reageert. Dan nog. Hoe heet de man? Hugh Jenkins dat is de beste voorzitter in de Premier League. En hoeveel uh, is Michou op dit moment waard? Ja, goed, weet het, uh, de bedragen gaan. Hij, hij is nu International van Engeland. Uh, 35 van Spanje. Van, uh, sorry, van uh, Spanje. 35-40 miljoen uh, zal die ongetwijfeld waard zijn. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat we hem voor dat bedrag verkopen. En het is niet, niet aan de orde. Of, uh, weet je, je weet niet hoe de voetballer hij dadelijk gaat. Als hij dadelijk uh, weg wil, uh, dan, dan devalueert het weer. Weet je? Het, het is allemaal uh, die bedragen. Dat is allemaal uh, ja, natte vingerwerk. Dat is toch nog even iets minder dan uh, de krankjoreme bedragen. die pas geleverd voor die andere Engelsman zijn, zijn betaald. Hè? Ja, dan kan naar hoe ziek het is. En als je dan ook nog eens weet dat hij naar Real Madrid gaat. Dat waar hij gewoon op een bankje zit. Ze dus hem gisteren warm lopen. Toen moest ik gewoon lachen erom. Uh, dat, dat een speler als Gerrit Bill 100 miljoen waard is. Bij een hoe heet je ook weer? Gerrit Bale. Ja. En die gaat verdikken naar een club toe. Die geloof ik 600 miljoen schuld hebt. Weet je? En hoe is dat nou in gods hemels nou mogelijk Dat dat toegestaan wordt. En daarom hoop ik dat als Michel Platini dadelijk aan de macht komt. En Michael van Praag. Die ook heel, ve heel veel doet aan die fair play. Uh, wetgeving, regelgeving. Ja, maken van praat heb ik niet zo hoog zitten dat we het er niet over hebben. Maar over Michel Platini daar, daar heb ik dan wat meer vertrouwen in. En als Michel Platini dat voor elkaar krijgt, dan durf ik te zeggen dat we dat dat dat dat, dat, dat, dat kampioen van Engeland wordt. Ik bedoel, kijk wij doen alles uh, financial fair play. Wij doen uh, we hebben de laagste ticketprijzen in het land en uh, nog doen we het goed. We hebben nog een positief uh, positief saldo op onze bank staan en uh, hoe heet dat? En dat blijkt dus dat je dat het wel kan. En anderen die denken dat ze met geld alles kunnen kopen, die gaan juist verschut. En ik hoop dat dat er Weet je, dat dat soort clubs, hè? je hebt het aan Rangers gezien. Het bestaat niet eens meer. Hè? Er worden steeds meer clubs die in handen komen van al die rijke, rijke, rijke ratten, noem ik het maar. Die uit het, uit het Oosten komen en uit Amerika komen en uit Rusland komen. Je ziet het nou weer, Vitesse weer. Ja, dat, is, dat is heel zielig voor die supporters, want die clubs die bestaan dadelijk allemaal niet meer. Daar heb ik het over, over die verbondenheid. We gaan langzaam het museum verlaten, maar niet zonder dat we het eventjes hebben gehad over... Een absolute held van John van Zweden. Hij staat hier in karikatuur op uh, een, een boek uit Engeland. Bobby Charlton's Most Memorable Matches. Ja, schitterende man. Bobby, Bobby Charlton is een van, mijn, een van mijn helden. Held van Manchester United. Ja, 1958 had het vliegtuig. dat toen in dat... Uh... Oh, overleefde, dat vreselijke vliegtuigongeluk. Ja, ja, ja in München. En hoe dat, uh, ja, die man die kom ik nu regelmatig tegen bij wedstrijden als we tegen Manchester United spelen. Hij is gewoon directeur van, uh, van Manchester en dan zit je gewoon met hem, uh, met hem aan de tafel. Hangt ja, is... ook hier een foto van John van Zweden met Bobby Charlton. Sterker nog, uh, oh, de meeste dingen die ik heb hier, zo, daar staat, uh, sta ik met Bobby op. Dat vind ik een geweldig, uh, geweldig fenomeen, die man. We komen langs het biljart met uh, de clubstropdassen en verlaten dan het heiligdom. Dan moeten we even op weg naar de bus langs de Stalen met het behang. Uh, wat, doet, wat doet nou deze Christus hier trouwens naast jouw deur? Nou, ik ben een gelovige jongen. Ik ben, uh, ik ben christelijk. En uh, hoe heet dat? Ik, uh, ja, dat, uh, dat staat ook in mijn boek. Ik bedoel, ik ben een gelovige jongen. Ik bid nog steeds elke dag. Dus uh, vandaar dat daar, hij uh, daar hangt. Vanmiddag dus, presentatie van behangkoning in de Premier League. We lopen naar beneden in de Rijk met Afrikaanse grote, op nou niet opgezette dieren, het zeggen grote gro speelgoedleeuwen, tijgers, een zebra. Dat is nog eens even een behangzaak inrichten. En eh, ik zou zeggen, waar dit boek bij VI uitkomt, VI, dat vorige week ook heel erg blij was met uh, de ns publieksprijs voor Gijp. Dit heeft Gijp nog niet gepresteerd, John van Zween. <laughs> nee, heeft hij ooit gewerkt eigenlijk? Dat weet ik niet. Nee. Mij hij niet. zat je wel af te zeiken laatst met, met zijn behangrollen verkopen. Nou, hij zat op, op uh, televisie, zat hij me inderdaad uh, over zijn rolletjes behang uh, dit en rolletjes behang dat. En uh, ja, weet dat, toen, uh, toen uh, begon Hans Kraai, die zat me een beetje te verdedigen toen. En uh, ja, kijk, één ik, ik, uh, verdient het in dat en de ander verdient het in zijn rollenbang. We komen nu zo langzamerhand uh, de zaak uit. Groot staat het uh, op, uh, op het dak. Het is een heel klein, uh, veel kleiner zaakje geweest. Opgezet nog uh, door grootvader toch? Opa is begonnen, maar opa mijn uh, Neem een microfoon en een koptelefoon. Kun je meeluisteren op uh, de reacties van luisteraars? Ik weet niet of ze er al, al zijn. Nee, maar de mensen kunnen dus meepraten over clubgevoel, over wijkverbondenheid... of uh, hun grote sepsis aangaande het miljardenbedrijf dat het betaalde voetbal is geworden. Deze microfoon doet het inmiddels ook. Ik heb een zendertje afgedaan. Dit even om <laughs> te laten horen hoe dat gaat. Um, John van Tweede. Het imago van betaalde voetbal is dat inderdaad van enorme poedigheid. Die financial fair play waar ik het net over had... of jij er nou over twijfelt of Michael van Praag dat goed doet... Eh, gaat dat eigenlijk wel de goede kant op. Ik denk steeds van die andere, die andere ploegen... grote, grote Spaanse, grote Spaanse eh, concerns als Barcelona en Real Madrid... die hebben daar absolute maling aan. Klopt, die hebben er absoluut maling aan. Uh, dat, uh, en daarom uh, hoop ik dat ze een keer echt. Uh, ja, dat zulke clubs, Dat het dus een keer een goed voorbeeld komt. Dat een van, zo een, een van die hele grote clubs die honderden miljoenen schuld heeft... dat die keer naar de klote gaan. En kijk, uh, bij Clasco Rangers is het al gebeurd. Uh, als clubs in verkeerde handen komen. bij Sans is het ook gebeurd. De club was gewoon echt in verkeerde handen. En uh, uh, dan kan gewoon zo'n club uh, kan naar de klote gaan. En uh, als je bijvoorbeeld Bayern Munich neemt. Daar gaat alles op een hele eerlijke manier. Die betalen wel grote salarissen aan grote spelers. Maar die kopen het wel allemaal zo met eigen geld. Hebben geen schuld op de bank staan. Had de voorzitter je... toch niet een belastingakvietje? Ja, kijk, weet je, aan iedereen kleeft wel wat. En aan iedereen wordt wel wat van gezegd. Maar in ieder geval laat ik het dan anders zeggen. Bij, bij, bij ploegen als Bayern München. Of sorry, als Barcelona, Real Madrid, Manchester United... Uh, Liverpool, uh, nu in, in, in de buurt van Swansea, bij Cardiff weer. Die hebben schulden, na schuld na schuld, je komt er nooit meer uit. Die hebben schulden bij woekerrentes, bij je eigenaren staan. Je komt er gewoon nooit meer uit. Portsmouth is naar de kloten gegaan. Uh, en dat is gewoon wolgeluk. En als dan inderdaad, wat ik net zeg, Gerrit Bil voor 100 miljoen naar, naar Madrid gaat, die daar een honderden miljoenen schuld hebben staan. Ja, gewoon diep en diep triest. En eigenlijk neemt iedereen in de maling, want de toeschouwersaantallen die dalen overal. En het is natuurlijk niet zo gek als je al die, al die idioten salaris ze ziet die ze moeten betalen. Dat, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Mensen kunnen hierover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Vooral de mensen uh, wie hier club hun lief is. Wie de club in het hart hebben. En die uh, vreselijk benauwd zijn voor uh, radachtige Russen. Ik ga, ook, ik ga er zo haags van praten. zo is een mooi touwtje. Voor de bankzaak. Toch? Uh, en tweeten naar hashtag lijn1. Lijn1, 1, ntr.nl is het mailadres. Het is een maatschappelijk belangrijke kwestie. Mensen vinden dat voetbal soms misschien iets banaals. Maar zoals Kees Jansma altijd zei... het is de tweede belangrijkste zaak in het leven. Toch? Nou, in mijn geval zeker. En uh, In, in, in, in Groot-Brittannië is dat natuurlijk allemaal. Hè. Kijk, uh, zelfs uh, kleine lokale amateurclubjes... die zijn het sociale leven van de stad. He, we hadden een... het net over Christus... die bij jou daar langs de deur hangt. Is uh. het toch een soort religie of opium voor het volk? Nou, voor een hoop mensen is het een religie. Natuurlijk is het zo. Ik bedoel, uh, dat, uh, Kijk, je moet je voorstellen... In, in, in, in, uh, laat ik even over Swansea praten. Kijk, toen ik vroeger... toen ik nog geen eigenaar van Swansea was... Uh, was het gewoon... Uh, ik, ik sliep bij mijn kameraad. 's dus morgens werden we een minuutje voor acht wakker. Om negen uur gingen we koffie drinken. Om uh, half tien zaten we in de kroeg... Een, uh, uh, uh, uh, breakfast te eten. Om 11 uur ging je naar de andere kroeg een biertje drinken. En om drie uur ging je, half drie, ging je naar het stadion. toe naar de wedstrijd. En s'avonds ging je verder. En zondag is Sunday lunch voor de, voor de familie. En dat betekent dus, en dat is ons het sociale gebeuren: het sociale gebeuren. Als je zo'n zo voetbalclub uit zo'n stad wegtrekt, ja, dan trek je het hard aan een mens. En vandaar dat ze in Engeland, uh, dat, uh, in, in, zeker in het geval van Swansea, de hele stad erachter is gaan staan. Het gemeentebestuur erachter is gaan. Staan. Ja, wacht even, dat gaat ons niet gebeuren. We hebben gewoon van iedereen allerlei hulp gehad. Ja, en dan heb je het natuurlijk wel zelf gedaan met het bestuur. Allerlei goede, goede beslissingen genomen en ook een beetje geluk gehad. Maar je hebt wel met een, met, met een met, want het is gewoon een, een, een Pietje bel verhaal. Want als je er gewoon goed over nadenkt, kijk, ik speel nou zelf de hoofdrol erin. Maar het is natuurlijk een, een belachelijk iets. Als er mensen zijn die honderden miljoenen verdienen. Je uh, ik een van de investeerders met vijf man? Naast, ja, zijn zes, naast mij ja. nog vijf uh, anderen. We zijn met z'n zes op dit moment. En uh, dat, in het begin waren we met z'n vijf en nu met z'n zessen. Uh, we doen het gewoon schitterend. En, uh, en, en iedereen vindt dat leuk, wat ik al zeg. 88% van de Engelse voetballiefhebbers hebben ons als tweede club uh, in de arm gesloten in een enquête. Nou, dat, is niet, dat doen ze niet voor niks. Van wie was die enquête? Uh, SkySport had, had een enquête gedaan uh, bij alle Engelse clubs. En gevraagd naar de fans, wat is je tweede favoriete club? En iedereen kwam met, met, met Swansea op te proppen. Waarom? Ja, die, die zien dat er gewoon lokale mensen in de club zitten. Mensen met een clubliefde. Die zien dat tien keer liever als dat er een Rus in springt met 100 miljoen. Authenticiteit. Echtheid. Ja. Dan denk ik toch aan de lange leegte, bijvoorbeeld. Dan denk ik van, ja, waarom blijf je niet in het eigen land? Pompgeld in Veendam. Ja, maar dat is helemaal niet aan de orde geweest. Kijk, ik, ik, ik ben een ADO-man en een Swansie-man. Ik was voor 16 toen ik naar... Eh... Waarom heb je dan niet van ADO een premier en een Champions League-club nou, ee, ee, ee, willen maken? Nou, vooropgesteld dat van Zweden... Ja, Ga je even streng zijn? Ja, nee, maar dat mag. <tolk> ik ben een ADO-man in achternieuw. En ik wil uh, ook ADO dat nooit, uh, dat nooit uit mijn hart halen. Maar leeft dat niet leef in Den Haag? Van, van Tuurlijk, is het leuk dat jij dat doet met het Swansie. Maar kom op, ADO helpen, man. Absoluut. Het is zo dat hier zo bij ADO... Dat er hele mensen dat allemaal vragen. Elke week staat het wel ergens in een krant of op een internetsite. En wat zeg je dan? Nou, het mooiste leven wat er is. Ik heb vier dagen van de week hier... drie dagen van de week daar. Ik heb een prachtig leven. En ik heb het leven wat iedereen wil leiden. En ik mag maar bij één club directeur zijn. Je kan niet bij twee clubs zitten. Mm. Kijk, op het moment dat dadelijk Swansie ooit een keer verkocht wordt... ja, ik moet je luisteren, ik steek niet onder stoelen banken... dat ik wat bij ADO wil doen. Tuurlijk, het is mijn club. Maar ADO kan niet niet jou, uh, betalen... Nee, maar dat konden wij vroeger ook niet. Toen wij die club overnamen, hadden we 250.000 pond erin gestopt en konden we ook geen bietjes halen. We hebben dat gewoon uh, met, met slim en een goede zet hebben we dat gedaan. Er is dus, ik weet niet of dat staat in jouw boek, de behangkoning in de Premier League. Premier League, er is dus een soort recept voor, een blauwdruk om dit te doen. Nee, nee, je moet wel geluk aan je zijn, want wij hebben echt wel ook wel geluk gehad. Ik heb wel eens zitten relativeren en een beetje, een beetje goed na zitten denken, toen dacht ik, nou, we hebben bij die wedstrijd wel zoveel geluk gehad. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we hier nou niet gezeten. Hè? En uh, dat klopt. Uh, maar uh, door hard werken, uh, wat je in het dagelijks leven ook moet doen, uh, kan je bepaalde dingen bereiken en bepaalde doelstellingen halen. En wij hebben gewoon heel veel geluk gehad met de gemeente die een nieuw stadion voor ons neerzetten. Supporters die allemaal erachter zijn gestaan. Daardoor kwamen er meer toeschouwers, daardoor kwam er meer geld binnen, er kwam er meer geld binnen. Komen er meer sponsors binnen, meer sponsors, er komen meer, meer spelers, meer spelers, meer punten. En zo ga je natuurlijk op een gegeven moment in een opwaartse lijn. Maar jullie hanteren ook een salarisplafond. Nou ja, wij hadden... dat de, is ja. dus echt uh, fair play uh, volgens de regels. Exact. En daarom zeg ik ook als. Of vrij... gewoon gezonde boekhouding. Nou ja, sowieso een gezonde boekhouding En daarom zeg ik ook, ik heb, ik, ik heb niks met uh, Bayern München. Maar ik, vind het wel, ik heb wel respect voor die club, hoe ze dat doen. En, nou, en wij, wij doen dat ook. En wij hebben gewoon een schitterend uh, financiële man zitten. Die houden het heel goed in de handen. En als we geen geld hebben, dan, dan geven we het niet uit ook. We hebben twee uh, voetbalfans aan de lijn. Om te beginnen, Ari Kers. Uh, wat is jouw opmerking, Ari? Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, ik ben het om te beginnen helemaal met John van zwijt eens. Een man naar mijn hak. Kijk, al die clubs met die rijke Russen. Uh, ik neem even Vitesse als voorbeeld. Hè. Dan zit je daar als Vitesse-fan, dat ben ik niet hoor, ik ben een vijen noorden, maar dan zit je als Vitesse-fan, dan zit je daar een geel zwart gestreept shirt te adoreren. Maar wat er in dat shirt zit, dat is meneer Boni, die kan drie woorden Nederlands, geld, uh, transfersom en zaakwaarnemer. Niemand heeft dat nog maar enkele binding met die club. En dan vinden ze het gek dat die supporters hier komen. Nee, die mensen die blijven lekker thuis. Of die gaan naar een amateurclubje kijken. Daar zit toch niks aannemers mensen meer aan. En als de Nederlandse voetbalwereld dat eigenlijk een keer zat is, moeten ze niet lullen. Moeten ze gewoon zeggen, joh, Vitesse uit. We gaan niet. Doei. Dan met drie puntjes weg. In één jaar is het helemaal afgelopen met al die Russen. John van Zweden. Uh, ja, daar heb je gelijk in. Dat, uh, dat, dat hebben we in Den Haag ook. Bij Den Haag is het nu uh, gelukkig wat meer. Dat er wat weer lekkere Haag, Haag, Haagse gasten zitten. Haagse trainer. En ja, dan loopt het af en toe wat minder. En dan ga je ook af en toe wat uh, kankeren. Op, op, omdat er geen punten binnenkomen. Maar aan de andere kant is het wel zo. Dat als je daar weer, uh, daar weer begint van onderaf Dat je het dan op kan uh, bouwen. En wat er bij Vitesse aan de hand is. Ja, dat heb ik al een paar, keer, een paar jaar geleden al uh, zien gebeuren. En uh, dat dit ging gebeuren. Dat, gaat, dat wordt uh, helaas voor Arnhem. Dat, dat, dat, dat wordt alleen nog maar erger denk ik. Arie Kers zegt als Feyenoord Eigenlijk Vitesse moet worden geboren. Nou, ah, dat vind ik. Dat kan niet. Want wij dat zitten wel goedwillende Vitesse supporters. En dat zijn ook uh, gasten die de club in de hart staan. Die denken nou niet dat die blij ermee zijn. En een club boycott, weet je, dat doe je, Dat doe je toch niet. Want die mensen die er zitten, dat zijn echte mensen. En uh, nogmaals, die zijn ook niet blij met die rust. Daar geloof ik nooit in. Ralf is Hagenaar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ja ik, ik, ik zit net dat ook af. Te ik ben inderdaad Hagenaar. Op en top zelfs. Dus ik ben opgegroeid in de Vogelwijk. Lid van ABS geweest jaren. En dan vraag ik mij af. Hoe kan je als ADO, terwijl je in het Zuiderpark hoort... dat je nou, zo'n stadion daar, dat Kyoto bij Ipenburg, bij, bij dat denkt dat A, ah, dat is al een ver van, van de basis vandaan. En dan B, wat speelt er nog inderdaad als Hagenaar in, in, in, in, het, in ADO? Vroeger was dat een herkenbare club. En zoals HBS dat ook altijd is geweest. Eén van de oudste clubs van Nederland zelfs, mag ik er wel even bij zeggen. Opgericht 7 oktober 1893. Ik geloof dat ADO daar niet aan kan tippen, maar goed, even terzijde. Maar ik denk ook eh, met betaalde spelers, het, eigenlijk is dat handelswaar. Wat is nog de, de clubbinding? Dat begrijp ik maar niet, dat je met mensen die in wezen als handelswaar dan uh, vertrekken, hè, dan, dan daar naartoe, dan daartoe. Wat is hier nog aan clubhiefden aanwezig? Ik vind het aan een kant dapper dat zo iemand dat nog kan uh, ja, etaleren, maar ik, ik, ik, ik begrijp die binding niet dat is eigenlijk mijn vraag. Nou ja, ik, kom, ja, zeg, ik kom al vanaf mijn 16e bij Swansea En ik heb meer vrienden in Swansie zitten dan in Den Haag. En ik heb daar gewoon een schitterende tijd gehad. Die club zat in nood. En die club hebben we met een klein beetje geld uh, gered. En als dat toen bij ADO was gebeurd, had ik het waarschijnlijk ook gedaan. Alleen ik heb dat toen in Swansie gedaan. En nooit heb iemand daar een, een, een, al wat over gehad. En, ja, en, en, en dan in een paar jaar tijd uh, schieten we ineens als een, als, als een granaat we omhoog. En uh, ja, ik vind dat schitterend. En hoe het? om even antwoord te geven op, op dat Haagse. Dat is niet helemaal waar wat je zegt. Want in Den Haag lopen er... Juist heel veel Haagse spelers op het ogenblik. Maar een Haagse trainer. En daarom moet iedereen die gasten nu steunen. En niet omdat het een paar keer gewoon slecht gaat. Die gasten de grond in boren. Als je ziet zo'n Danny Bakker zie je daar lopen. Op dat, uh, op dat veld. Een Haagse trainertje erbij. Er komen steeds meer regionale jongens bij. En uh, ik denk dat het bij ADO juist, uh, juist wel uh, op het ogenblik goed gaat. Ja, nou, ik, ja, ik, ik vind het juist helemaal niet goed gaan. Ik, nee, maar ik dat zeg jij beetje... omdat, de dat zeg je omdat de resultaten niet goed zijn. Dat nou, is heel wat anders. Je kan het ook ah, een andere kunnen. We ook een hele goede ploeg gehad. Ik werd me herinneren dat het Zuiderpark bomvol zat. Er zat bij de thuiswedstrijden elders zo'n minimaal 25.000 man publiek. Dat geeft dus al aan. En, en dat team in de jaren... 50, 60, wat was het? Dat speelde, dat speelde goed voetbal. Ja, maar dat is vroeger. Dan, dan, en dat is, die tijden zijn er nergens ja, meer. Daar klinkt dat er enige nostalgie in, de... ja. in door. Ja, ja, dat, dat, dat is absoluut maar, niet meer zo. Maar dat, dan, is niet... dat waren, dat waren, dat waren Haagse spelers. Ja. Ja, uh, ja, maar ja, toen had je nog geen buitenlanders en zo. En nu is het gewoon. Een, je, je zit in een hele andere wereld bij je verzeld geraakt. En dat is niet meer helemaal aan de orde. Je moet een klein beetje openstaan voor wat er op het, er op het ogenblik gebeurt. En dan denk ik dat bij Ado gewoon dat het wel heel erg goed gebeurt. En daar uh, hoop ik dat Ado gewoon uh, de poot strak houdt. Maurice erbij houdt en dat het gewoon zo blijft. Ralf, dankjewel. Um, John nog even, we zijn vlak voor het eind van de uitzending... krijg je een re reactie van Kevin. Vitesse had niet meer bestaan zonder meneer Jordania. Dus in ja. eerste instantie heeft die rustig club wel uh, gered... Die, nou ja, goed. dat zal dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, ik weet het niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik denk dat het onzin is geweest. Vitesse, dat had altijd wel. Uh, ik, ik meen me te herinneren dat een keer een kereltje al zat. die die goud aan de loopt. Dat het dat het was en uh, die hebt toen ook aangegeven. Dat, ja, en die hebt er ook wat wat wat weer mee willen doen en zo en. Ik, ik weet niet of die club niet bestaat. Ik denk dat, ik denk dat Russen en dat soort konuiten uh, dragen gewoon lekker met uh, rare roebels en zo moeten bemoeien. En niet met, uh, met voetballeren. En ze mogen geen speeltje maken van een Nederlandse club. Nog even heel kort. Uh, behalve Swansea heb jij hier ook nog betrokkenheid op weg naar de raadsverkiezingen bij pvv raadslid Richard de Mos. En dat betekent dus niet dat John van Zweden uh, het eens is met rechts. Maar wel met de redding van Den Haag. Even heel kort nog. Ja, nou, Richard de Mos die staat puur achter de stad Den Haag, achter de voetbalclub. Den Haag en uh, heet dat, uh, wij willen gewoon proberen de stad Den Haag wat mooier te maken en dadelijk niet als PVV'er. Dus dat de rechtse kant, we gaan door het midden, dwars door het midden uh, uh, als Groep De Mos. Ook voor de middenstanders en niet alleen voor behang. Middenstanders, uh, middenstanders en oudere mensen, dat, dat, is ons, dat zijn onze hoofdpunten en dan de stad. Er wordt Den Haag gered en vanavond eerst jouw presentatie met op groot scherm. Swansea City tegen Kuban Krasnodar. Voorspelling?